Vandaag in deel 7, het slot. Op het landgoed van baron Snebbers was een andere heer komen wonen, baron Habers. Heel de villa was gerestaureerd. De leeuwen op de zuilen voor de ingang hadden kop, poten en staart weer teruggekregen. De tuinen en het wandelpark zagen er weer keurig verzorgd uit. En de villa zelf leek wel nieuw met een glans van frisse verf. Door toedoen van meneer Kapelaan was Kees er als knecht gekomen bij de tuinman. Hij was een flinke hulp voor de man, die eigenlijk al te oud was en niet krachtig genoeg meer voor zijn werk. De Baron wilde hem niet ontslaan, omdat hij al zoveel jaren trouw zijn vorige meester gediend had. En nu, met Kees als hulp, ging het ook wel. En Kees deed zijn best. Tjup en de anderen waren ook op het vak. Geregeld kwamen ze bij elkaar in het patronaat en op de repetities van de fanfare. Op een zomeravondrepetitie kwam Dikke Celis met het geweldige nieuws dat de Blauwe en zijn vader weer thuis waren. Alle zagen ze hoe Kees zijn gezicht betrok en een beetje bleek werd. Zelus vertelde dat ze de piekven uitzagen. Kees zat stil voor zich uit te staren. Voor zijn geest zag hij al de dingen passeren die de Blauwe en zijn vader hem hadden aangedaan. Hoe zou het nu gaan? Zou het weer beginnen, dat leven van stropen en banditerij? Of waren beiden nu tot betere gedachten gekomen? Hij hoopte het en hij zou er onze lieve Heer dankbaar voor zijn. Lieve hemel, Kees, wat zit jij ernstig te mediteren? Vind je ook niet, Celis? Meneer kapelaan? de Blauwe en zijn vader zijn weer thuis. Dat weet ik. Maar kom, we gaan weer repeteren. Enkele ogenblikken later was de repetitie in volgaan. Toen Kees s'avonds thuis kwam van de repetitie, zei zijn moeder... Laat nu eens wie hier geweest zijn? De Blauwe en zijn vader. Hoe weet jij dat zo goed? Oh, uh, dikke Celis zei dat ze thuis waren. En toen dacht ik? Nou? Uh, ja, enfin, eh... Uh, ik heb drie hele nachten aan gedorven. En uh, daarom noemde ik ze maar direct. Nou, je hebt het in ieder geval goed geraden. En uh... En uh, wat kwamen ze doen? Ze kwamen bedanken en vragen hoe het met jou was. Of het met mij was. Moeder, zouden ze weer veranderd zijn? God mogen we het geven, kind. Ja, uh, je zou het wel zeggen. Nou, ze zou komen informeren. Dat is in ieder geval een goed teken. Toen Kees de andere morgen in de tuinen van de villa de tuinpaden aan het harken was hoorde hij eens klaps achter zich het gekniers van voetstappen in de kiezel. En omkijkend zag hij dat het meneer kapelaan was. Morgen Kees. Goedemorgen meneer de kapelaan. Zou de baron daar zijn? Ik hoop het, want uh, ik zou hem moeten hebben. Meteen was de kapelaan weg. Onder het werken vroeg Kees zich af wat de kapelaan toch had. Er moest toch wel iets bijzonders zijn, omdat hij al zo vroeg kwam. Op de villa kwam hij dikwijls genoeg, maar zo vroeg nooit. Rustig werkte hij door, met zorg. ...zoals hij gewoon was. Nadat hij zo'n uurtje gewerkt had, zag hij de kapelaan uit de villa komen. Heel uit de verte wuifde hij nog naar Kees. Kees waaide terug met zijn pet. En weer doorwerkend, moest hij toch nog even denken aan dat vreemde bezoek. Hij had niet gemerkt, dat een huisknecht bij hem was gekomen. Hallo Kees. Gut, goedemorgen. Kan u helemaal niet gezien? Dat is ook niet nodig. Als je me maar hoort. Je moet vanavond om zes uur bij de baron komen. Ik? Wat moet ik daar komen doen? Tja. Als je het me vertelt, dan weet ik het ook. Nou, ik zal de zurgerdakken zijn. Maar uh, ik weet nog steeds niet wat ik er moet komen doen. Nou, dat hoor je wel als je er bent. De huisknecht liep weg en Kees maakte ook aanstelten om naar huis te gaan. Het harde werken maakte hem hongerig. Thuis aangekomen, wachtte moeder Kees al op. Meneer kapelaan is hier geweest. Zo, en uh, wat komt hij doen? Praten. Kees vroeg niet verder. Hij kende dat lachje van zijn moeder en wist dat ze niets meer zeggen wou. Zijn nieuwsgierigheid naar wat er komen moest was er niet minder op geworden. Heel de middag werkte hij in spanning. Met zijn beste pak aan en fijn opgepoetst trok Kees er s'avonds op uit. Nero, die mee wou, werd teruggejaagd. Met zijn staart tussen zijn poten droop hij af en bleef een eentje verder midden op de weg met een scheve kop Kees na zitten kijken. Kees zijn vingers beefden op de belknop van de villa. Zo jongeman, wat kan ik er voor u doen? Ja, eh, uh, ziet u meneer, ik word verwacht bij de baron, ik zijn Kees, Kees de Douche. Oh ja, natuurlijk, kom vlug binnen, ik zal je in de wachtkamer laten. Kees vond het maar vreemd, hij begreep niet wat het allemaal moest betekenen. Een poosje moest hij wachten, voor de deur werd geopend en de baron binnenstapte. Met beide handen vooruit, kwam hij op Kees af, die beleefd was opgestaan. Dag mijn ferme jongen. Dag meneer de baron. Kees was een beetje verlegen en wist niet goed wat hij zeggen moest. De baron gaf hem ook niet veel gelegenheid om wat te zeggen. Weet je al wat je moet komen doen? Nee meneer de baron, niet. Nu dan zal ik het je zeggen. Meneer Kapelaan heeft me zo het een en ander over je verteld. Ik moet zeggen, je bent een dappere jongen. Nu, daar hoef je niet om te blozen. Je bent werkelijk dapper geweest. En ik heb een dappere jongen nodig. Kees, die maar niet begreep wat er kon komen, werd hoe lang hoe het. Kalm ging de baron door. Vanmorgen is meneer Kapelaan bij je vader en moeder geweest. En die vinden alles goed als jij het ook goed vindt. Wat bedoelt u meneer de baron? <laughs> Ik dacht wel dat het komen zou. Nu luister. Als je wilt mag je op mijn kosten naar de bosbouwschool om voor houtvesten te studeren. Wil je? Een ogenblik zat Kees verstomd voor zich uit te staren. Hij kon het niet allemaal ineens verwerken wat de baron hem daar voorstelde. De vraag bleef studeren, studeren. En naderhand houtvesten? Toen beslist hij ineens. Ja, meneer, graag. Akkoord. Morgen kom ik zelf met je vader en moeder nog eens praten. En nu heb ik nog nieuws. Ken jij de Blauwe? Ja, mijn jongen, ik heb er alles al van gehoord. En het is je buitengewone eeuwmoedigheid geweest dat je nu zo'n fortuintje heeft bezorgd. Wel nu, de Blauwe en zijn vader komen bij mij in dienst als knechts. In jouw plaats. Daar heeft meneer Kapelaan voor gezorgd. Hoe vind je dat? Heerlijk, meneer. Kees meende het oprecht. Kees kon vertrekken met de beste groeten voor vader en moeder. De baron liet hem zelf uit. Een paar weken nadien vertrok Kees naar zijn school. Heel het huishouden van de Blauwe, vader, moeder en kinderen, trok in de woning van de vroegere boswachter. Vader en zoon deden hun werk met ijver en zorg. Ze leefden tevreden en gelukkig. En wanneer ze in de zomermaanden op de bank voor hun huis een pijpje zaten te roken, dan praten ze vaak over Kees. En ze waren het erover eens dat ze, naast God, aan hem hun nieuw gewonnen geluk te danken hadden. Enkele jaren nadien kwam Kees terug, als houtvester. Direct kon hij weer in dienst bij Baron Habers. Kees had er spijt van dat hij zijn oude trouwe Nero niet meer thuis vond. Het beest was gestorven. Omdat hij toch geen hond kon missen, schafte hij direct een andere naam, die hij ook weer Nero noemde, als een herinnering aan zijn vroegere vriend. En als de mensen uit de buurt Kees zagen gaan, dan vertelden ze hun kinderen wel eens wat er vroeger gebeurd was met Kees de douche en zijn politiehond. ...heeft geluisterd naar het zevende en tevens laatste deel van Kees de Does en zijn politiehond. Een hoorspel in zeven delen naar het gelijknamige boek van A.L. Redus. De rolverdeling was als volgt. Verteller Rob van Egeraat, kapelaan Willy Michielsen Celus Michel Viergever Moeder Ellen Matthijsen, Kees Jeroen Franken Huisknecht Ger Koppens Lakei, Arland Kloen, Baron Peter de Klerk en de regie was in handen van Nel van Dort.